Start. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De financiële man van terreurgroep Islamitische Staat is enkele weken geleden gedood bij een luchtaanval in Syrië. Dat meldt het Amerikaanse leger. Het gaat om aanvallen die er speciaal op gericht waren om de financiële infrastructuur van IS te ontmantelen. Ook andere financiële kopstukken van de IS werden bij de aanvallen gedood. Financiële voorman van IS coördineert de afpersingsactiviteiten van de terreurgroep onder meer. Zijn functie wordt door de Amerikanen vergeleken met een minister van Financiën. Een woordvoerder zegt dat het voor IS nu moeilijker wordt om troepen te coördineren en activiteiten te financieren.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 Twee fonteinen in Rome die in februari werden vernield door Feyenoord aanhangers... worden hersteld door een Nederlands bedrijf. Koninklijke Woudenberg tekent morgen een contract met de gemeente Rome... voor de restauratie van de fonteinen. Het herstel wordt onder meer betaald door een vereniging... die door Nederlanders in Rome is opgericht. De vereniging heeft ook het herstel van de beroemde barcaccia fontein betaald. De Feyenoord-fans raakten in februari slaags met de politie... voor de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma... De rechtbank in Rotterdam doet morgen uitspraak in de zaken van 44 railschoppers. Het weer vanavond en vannacht, overal enige tijd regen. Minima in Limburg tot 3 graden, elders een graad of 6. Morgen overdag geregeld, bewolkt, maar in het noorden ook wat zon. Vooral s middags en s'avonds buien. Er staat een stevige zuidwestelijke wind en het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Heeft het.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 Ja, yeah. iedereen heeft wel een geheimtje. Zo is dat wel uh, hier uit deze single op uh, te maken. Want dit was de opening van deze alternative FM. Geen live gasten dit keer. Nee, wij hebben vandaag gewoon eens even een uh, reguliere uitzending. En het uh, doet mij genoegen dat ook de heer Van Dam in uh, de buurt is... Uh, afgelopen week uh, moest hij versterkt laten gaan, uh, wegens wat uh, familieomstandigheden, dus dat uh, is altijd wel fijn. Deze meneer, uh, dat is uh, de meneer van Stage Republic, dat is Corian de Raaf, die komt in januari naar, uh, naar de studio. Er zijn, uh, we zijn uh, met meerdere mensen nog bezig om uh, hier naar de studio uh, te krijgen, dus wat dat er gaat, uh, uh, zal het allemaal een, uh, ja, een aardig begin van 2016 gaan worden. Dank ook aan Thomas de Jong. Hij is er ook weer, uh, weer eens eventjes. Want uh, hij heeft uh, een uh, periode dat hij aan zijn persoonlijke ontwikkeling uh, bezig is. Uh, volgende week dan niet. heb je net uh, kunnen horen in uh, de afsluiting van zo'n programma Jong ZFM. Maar hij is er over twee weken. Is hij er gewoon weer bij. Dus wat dat er gaat ook altijd weer fijn. Dat we een volledige programmering weer hebben vandaag. Uh, maar de 24 e Dan uh, zal dat nog een keer opnieuw uh, gebeuren. Dat uh, even de huishoudelijke mededelingen. Van, uh, van dit moment. Natuurlijk hebben we ook uh, muziek. En wat gebeurde er eigenlijk vandaag. Want ik denk nou ik neem mijn USB stick mee. En halverwege de, de, de weg van Zandvoort Noord. Naar deze studio. En dat is in het... Uh, Beetje in het zuidelijke gedeelte van Zandvoort. Maar ik dacht er. Oh, ik heb de USB-stick niet bij me. Nou, maar wel een rugzak vol met uh, wat CD's. En uh, die CD's die kunnen we natuurlijk weer eens uh, ouderwets gaan draaien. Ik had vorige week dus beloofd dat ik wat uh, steviger werk zou draaien. Nou, dat, uh, moet ik, uh, helaas, uh, die belofte moet ik helaas even breken. Want ja, dat stond allemaal op die USB-stick. En als je dan op een gegeven moment druk bezig bent met uh, heel veel dingen. Dan uh, is dat een van de dingen die je aan, aan je aandacht ontsnapt. Goed, nou, dat, uh, dat, uh, dat kan, dat gebeurt. Er staan wel uh, hele hagelnieuwe dingen op. Maar goed, we doen het vandaag zonder. We doen gewoon, gewoon eens even kijken wat ik in, in mijn, uh, ja, mijn rugzak aan allerlei uh, albums heb liggen. Nou, dit was dus een van die Stage Republic uh, uitgebracht bij Zwaard Music. Um, en zoals gezegd. Hij komt dus in januari. Deze dame, die uh, moeten we ook zo langzamerhand wel een beetje kennen. Want ik, uh, ik heb heel veel ja, aandacht besteed aan dat album. Um, uh, er is natuurlijk uh, The New Me. Dat, uh, dat is de titelversie die uh, Niche, want daar heb ik het over, heeft uitgebracht. Uh, dan is er ook nog um, You Would Have Been. Dat is dat andere mooie nummer. Dat heeft ze begin dit jaar nog uh, onder de aandacht uh, weten te brengen. Maar ja, zelf ben ik uh, meer van de snelheid. En dan kom je toch uit bij, deze, bij, deze, bij dit nummer van Haar samen met Unorthodox. En dat nummer, dat heet Nervous Breakdown. In the morning gotta run to the bus so I won't be late. All that long I gotta run things to do be done cause I know that these things can wait. I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 Running, go, keep running, got to keep running. <laughs> Het was een kingmaker met uh, John Jacobson. De man uh, die uh, dat uh, filmpje zo mooi vorm gaf. Voel wel een trouwens een briljante vondst uh, van uh, Nick Schuit. Die dat uh, misschien of meer een beetje bedacht had. Uh, gaat heel erg leuk met de Cosmo Carnival. Um, onlangs, uh, nou ja, dat is eigenlijk alweer een, een goede vier maanden terug. Aan het eind van de zomer hebben ze nog... Once Upon a Time in the West uh, gedaan in, uh, in Rotterdam. En uh, daar uh, hebben ze min of meer traditionals uh, gespeeld. Wat ze eigenlijk ook uh, hebben gedaan... Uh, uh, min of meer daarvoor. Uh, en dat was vorig jaar... in uh, IJmuiden onder andere. En uh, in uh, Rotterdam... hebben ze daar... een dikje uh, live uh, gedaan. Sterker nog, ze hebben helemaal live uh, gedaan... En dat, uh, dat is uitgebracht op een album. En dat, uh, dat hebben ze toen in augustus bij dat Once Upon a Time uh, festival in Rotterdam. Hebben ze dat uh, toen gedaan. Nou, uh, wat ik ook uh, heel erg uh, bijzonder vond uh, was uh, daarvoor met uh, Niche. En uh, dat was een, uh, een nummer um, een, met Unorthodox. Wat uh, nummer dat heet Nervous Breakdown. En over Nish uh, gesproken, uh, dat, uh, ze hadden toen nog eens een keer een, in het voorjaar nog een andere single. En dat, uh, dat was You Would Have Been. En dat heeft ze in de beurt toen uh, gepresenteerd. Leuk uh, connectie tussen Nish en Rovida van Southbound is dat Rovida daar de barnaam is. Ja. Zo is er uh, toch nog iets van uh, min of meer een link tussen die twee. Ja, wat uh, Nisch voorzorgt nog wel eens uh, één keer in dezelfde tijd... daar um, een aantal dingen die, uh, die uh, georganiseerd worden door, de, door Bird. En een van is dat Nisch dan een jazz- en funk-zondag um, in elkaar zet. En dat heeft ze toen uh, in uh, die dag in maart ook gedaan... Nou, dat heb ik dan al alles uh, gezegd. Ilene uh, May uh, is bezig met nieuw materiaal. Tenminste, dat wil ze gaan uitbrengen. Daar heeft ze een uh, crowdfundingsactie voor in uh, de weer uh, gelegd. En op een gegeven moment toen dacht ik, ja, maar daar moet ik ook nog iets uh, mee, uh, mee gaan doen. Want ja, als dat nu heel erg actueel is, dan moet ik nog even teruggaan uh, in de tijd. En dat gaat dan uh, terug naar 2011, zo'n beetje. Uh, want toen had zij uh, een album uitgebracht. Het nummer dat heette Oceans in Motion, tenminste, dat uh, zo heette het album. En daar heeft ze ook nog een heel fraai titelnummer bij, uh, bij gemaakt. En dat klinkt zo... Dat was Kees Mayfield. een van de finalisten uit uh, de Grote Prijs van Nederland van 2010. Uh, die uh, werd uh, gewonnen door Nicole Bus. Ooit ook hier geweest. En dat uh, gebeurde op de avond dat hier uh, Riders Reign was. Om uh, jammer nog meer een, uh, een nummer uh, te laten horen. Voor Serious Request van 2014. Dat is wel heel erg uh, bijzonder dat dat uh, gebeurde. Want ja... Um, serious Request, daar zijn we nu ook alweer langzamerhand aan toe. In 2015 staat het uh, glazen huis uh, op uh, om een plein in Heerlen. Dat zijn maar een paar letters uh, verschil wat ten opzichte van Haarlem. Ja. En dan zal, als het goed is, de 17e of de 18e december... ...zal dat weer van start gaan. En wie dan uh, misschien hier in ha van Haarlemse bodem uh, nog wat, wat aan wil leveren... ...die moeten dat dan maar gaan doen. Dat, dat maakt dan niet zo gek veel uit. Um, Kees Mayfield hoorde je, dus ik zei het al. En daarvoor hoorde je um, Elenne May... En uh, Oceans in Motion. En zij is weer bezig om geld in te zamelen voor haar tweede album. En als dat uh, uh, gaat lukken, dan komt ze weer langs om daar wat over te vertellen bij ons. Ja, want uh, we hebben er, uh, uiteindelijk hebben we er hier twee keer gehad. Eén keer om haar EP. De eer, een van de eerste EP's die ze heeft uh, gemaakt te laten horen. En de tweede keer, dat was met dit debuutalbum, toen hebben we daarover gesproken. En nu de opvolger ook zich gaat aandienen, zal het mij niks verbazen als Helene binnenkort dan ook de studio van Zandvoort uh, gaat aandoen. Dus dat uh, kan ik je dan alvast uh, verklappen. Um, weer terug naar uh, de dame die van de week ergens op Facebook zei... ja, er is met mij niks aan de hand, hoor. Uh, het, ik uh, geniet gewoon nog uh, elke dag. Uh, ik vind het ook heel erg uh, mooi als ik wat voor een ander kan betekenen. Dat klinkt heel mooi in deze tijden. Want in deze tijden uh, lijkt het wel alsof iedereen uh, met zichzelf bezig is... maar te weinig met elkaar... Nou, Sandy Dane, want daar heb ik het over, die eh, bewijst dat zij daar het, eh, toch wel een tegenhanger van is. Met haar hk concerten eh, heeft ze toch al eh, wel wat eh, dingen voor elkaar gekregen. Zelf kan ze het ook, want eh, dit is een album wat ze, ik dacht, in 2014 heeft eh, uitgebracht. Klinkt eh, heel erg goed. Dit is het nummer Burning Bridges, wat eh, op dat you album staat.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 Maar we En dat was er, Sandy Deen dus. Uh, haha, ik, ik draag geloof ik één uh, of eind. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, dan ga ik uh, gauw vandoor met uh, Frank Demian. Met Ricochet. Alone again I pick myself up Pick myself up again Before I pick up a girl Pick up a girl How do I hover Between feeling and expression Between love and lust Between a man of the world And a boy at the bottom of his feelings Blue. Sometimes your voice is war. Sometimes your voice is trembling. Sometimes your voice is trembling. Sometimes your eyes they are blue. Your eyes they. Are is ook geweest, deze Frank Demian. En toen heeft hij ook dit nummer uh, laten horen. Uh, toen klonk het dus nog uh, gewoon akoestisch. Met alleen hem op de akoestische gitaar. Maar hier uh, hoor je toch wel heel duidelijk... Uh, hoe het uh, is als je een hele studio uh, tot je beschikking hebt... met een aantal uh, van die muzikanten erbij. Dan klinkt hij toch iets anders. Rico Cher hoorde je. Uh, het komt van het uh, album wat hij, uh, wat hij heeft uitgebracht. Late in the Morning... Ik meen dat dat van, uh, van dit jaar is. In 2015 dat hij dat heeft... Uh, ja, inderdaad. Dit jaar heeft hij dat even mooi uitgebracht. En dat heeft hij toen de tijd. Ik dacht dat hij dat zo. Uh, in september heeft hij dat uh, min of meer uh, lopen promoten. En toen is hij ook uh, bij ons uh, geweest om wat uh, nummers uh, te laten horen. Maar dan wel in de akoestische versie. En dat klinkt dan toch weer even heel anders... als je dit nummer er even tegenaan hoort. Daarvoor hoorde je Sandy Dane. Ik heb al twee plaatjes gedraaid... dus ik gooi de al even open. Een Sandy Dane die van HK-concerten is... en ook zelf een album heeft gemaakt. en Dat dateert alweer uit 2014. Dus zo snel gaat de tijd inmiddels alweer. Um, nou, dit is wel uh, iets weer, uh, wat we vinden wat wel heel pittig is. Uh, zij is ook geweest, ik geloof ook in 2014. En dat heet. Nee, dit is niet uh, pittig. Dit is uh, gewoon nog even lekker heel erg rustig. Maar dat is niet het nummer wat ik nou weer bedacht had. Het uh, is dus echt gewoon fijn huiskamermuziekje. Uh, ze spelen ook huiskamerconcerten. Ik heb het een paar weken geleden, heb ik dit ook nummer al uh, gedraaid. Uh, toen, van die echte USB-stick die ik toen bij me had. Ik heb het over Summerhoes. En dat nummer, dat heet Chip. When you reached for the stars, they fell from the sky. You said you weren't surprised. Luck's not on your side Luck is never on your side You're destined to lose It's the story of your life It's the story of your life Are you sure that that's true? Do you feel that shit Only happens to you like shit Only dan op een gegeven moment toch uh, trekje 10 wil hebben, dan moet ik ook trekje 10 draaien. En niet trekje 9. Nou, voor de verandering is eventjes drie achter elkaar gedraaid. En dat uh, mag ook wel eens uh, even gezegd worden. Want wie kent ze nog? Achter uh, Summerhoes uh, zat uh, Ravolva. Ja, dat waren ook nog deelnemers ooit geweest aan de Rob Agda Awards. Zij hebben, in, ik dacht, in 2007, 2008 uh, meegedaan. Um, na de Ravolva jongens uit... Nou, ik denk dat ze een beetje uit Haarlem... maar ook een beetje uit Hoofddorp... en uit de de een beetje komen. Daar een beetje links en rechts zijn ze wat nageplukt. Uh, hoorde je Penelope... Um, met het nummer Baby Blue... Uh, daar zit dan uh, zo'n lekkere... pompende, uh, scheurende gitaar in... dat uh, rustige nummer. Ik denk, nou, die, uh, die, die, die, die past er toch al... een klein beetje in, vind ik eerlijk gezegd. Terwijl op dit moment het uh, cd'tje van... Uh, Rovolva uit de cd... Hoesje... Donderstraalt. Goed, euh, dan moet ik alleen. Euh, terwijl ik dit al allemaal even fijn om opzit zit te noemen, moet ik natuurlijk nog wel even een schijfje erin zetten. 9 van de 10 keer heb je natuurlijk dat USB-stickje. En dan euh, is het alleen maar een kwestie van klik-klik. En dan staat er een hele playlist in. Maar ja, nu euh, moet ik toch weer over euh, naar het euh, veredelde handwerk. En dat is toch wel weer even lastig. Want dan denk je, oh ja, dan dus zit ik even een briefje hier op, euh, op Facebook. De stampen En dan denk ik, oh, plaatje is al wat alweer afgelopen. Dat krijg je natuurlijk wel als je op een gegeven moment... alleen maar gewend bent om met die USB-stick uh, te spelen. Maar goed, uh, dat maakt op zich geen, uh, geen drol uit. Het uh, is uh, natuurlijk wel heel erg leuk. Uh, Julius, ook uh, ooit uh, geweest. 2014 zijn ze hier uh, in uh, de studio geweest. In het voorjaar van 2014 zelfs. Uh, uh, er zijn al een aantal uh, ja, nummers... Uh, min of meer onder de aandacht uh, gebracht. Back to the days bijvoorbeeld. I'll be around... Maar ook deze, die vind ik toch uh, nog steeds uh, heel erg leuk. Dat is uh, deze. Give it up! Eén van de, de allereerste keren uh, toen ik uh, de jongens tegenkwam... toen zeiden ze op een gegeven moment ook... ja, jij bent onze held. Ja, nou, dat, uh, dat weet ik uh, inmiddels nu zo langzamerhand wel. Uh, maar de vlucht uh, van, uh, de, of de carrière heeft deze, ja, van deze jongens heeft een behoorlijke vlucht uh, genomen. Tot aan het nieuws gaan we deze nog uh, doen. Het is Martine Bond met uh, On The Run. Tot aan het nieuws van uh, 9 uur. En daarna nog een uur Alternative FM. 'Cause I am thirsty and you'll be stuck up with me till it's closing time. Oh, yes. Yeah. Here at the bar every night, laughing like we feel all right. Yeah.